Goedenavond, ik ben Sid van der Linde en dit is het nieuws van NOS op 3. Nog steeds kunnen vakantiegangers online geen afspraak maken voor een gratis coronatest. De website van de overheid zou eigenlijk vandaag online gaan, maar door technische problemen komt daar niets van. Vakantiegangers kunnen wel bij de GGD een afspraak voor een coronatest maken. Daarom stond het telefoon daar vandaag roodgloeiend... Tot 4 uur vanmiddag werden er al ruim 55.000 testafspraken voor reizen gemaakt. De GGD zegt bel alleen als je in de komende twee weken op vakantie gaat. Op Ter Schelling en Ameland kunnen kinderen van 12 tot 17 morgen al geprikt worden. Ze kunnen zonder afspraak langskomen. Vandaag besloot minister De Jonge dat alle 12 tot 17-jarigen een prik kunnen krijgen als ze dat willen. We hebben besloten om het advies van de gezondheidsraad over te nemen om daarmee de ziekte onder jongeren terug te dringen. En daarmee ook te voorkomen dat we weer opnieuw allerlei maatregelen moeten treffen waar we al zo ongelooflijk tabak van hebben over het afgelopen jaar. Een klap voor criminelen. Ze zijn weer een stiekem chatprogramma kwijt. Politiehackers hebben het netwerk Double VPN uit de lucht gehaald. Daarmee konden criminelen anoniem met elkaar praten. 600 mensen zaten erop. De politie onderzoekt nog wie dat zijn en wat ze tegen elkaar hebben gezegd. Maandverband en tampons worden gratis voor kinderen uit arme gezinnen in Rotterdam. Ze kregen elk jaar al een tegoed. Daar konden ze sportkleding en schoolspullen voor kopen. En dat wordt nu dus uitgebreid, zegt de wethouder. Nou, we hebben dus de Rotterdampas. En dat is een hele mooie pas die iedereen gebruikt. Maar voor kinderen in armoede zit daar een budget op van 500 euro. En dan kunnen ze alle dingen kopen. Schoolspullen bijvoorbeeld, hè? dus de schriften voor school. Maar ook dingen om te kunnen sporten. Sportschoenen, sportkleding... En we hebben nu ook gezorgd dat ze daar menstruatieproducten voor kunnen kopen. En het weer nog. Ook vanavond is het nog bewolkt en nat. Ook morgen regent het. Al breekt in het noordwesten misschien de zon nog even door. Het wordt zo'n 17 graden. ZFM, verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Bianca Daming van de ANWB. Er staat nog steeds zo'n 60 kilometer file in de regio... het is daarmee behoorlijk druk. De A4 van Amsterdam naar Den Haag was weer vrij na een ongeluk... maar het is opnieuw misgegaan. Bij Roelevarensveen heb je daardoor nu weer veel vertraging. Een half uur vanaf Hoofddorp... Verder is het druk op de A10 bij Amsterdam. En op de A27 staat het verkeer nog steeds helemaal vast van Almere naar Utrecht. Vanmiddag gebeurde er een ongeluk bij 1S en sindsdien zijn er twee rijstroken dicht. Dat gaat ook nog uren duren. Je kunt beter omrijden richting Utrecht via de A6 en de A1. Tot zover de verkeersinformatie. U bent prijsbewust als het om uw auto gaat.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 Zandvoort heeft, Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Zon. zon zin, zee. Zandvoort. Een zomerhit. GFM. Dit is de zomer van ZFM. Met nu. ZFM. Breek de week. Zaterdagochtend. Als hij daar loopt, mijn kleine jongen, wat wordt hij dan groot? De kleine jongens die gedragen zich als plof, willen kosten wat het kost, Niemand naar de voor de toren staat met achter en gedragen zich als loch, en dat maakt die jongens plof.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 Kleine jongen. Kleine jongen Met niet op Kleine jongens die dragen zich als prof Doen met regel maar iets doms en, <laughs> Kleine jongen Je vliegt ook vast nog wel eens vaker uit de bocht Maar je grote koer is trots op jou Do -do -do -do -do. Kleine jongens die dragen zich als prof Willen. De het kost, laden voor de toren staan Ieder achter en gedragen zich als En dan paard die jongens pro, laden voor de toren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 Inglese cosa in fondo scusa tu che sei Momenta una pensata nella tana Un'aranciata, lei si è fatta una risata, a mio whisky si è aggrappata, e 5 litri si è scolata, mi sembrava bella e andata, ma baciato, l'ho baciata, a un tratto l'ho agganciata, dalle braccia a me sgusciata, ma guardato, l'ho guardata, l'ho bloccata, carezzata, sul visino su di fatta, ma sembrava una patata, l'ho chiappata, l'ho frullata, e ne ho fatto una frittata, oh yeah. Si dice così, no? E poi.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 1, scusa, in cambio tu ZFM maakt van de zon schijnt.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 Is jouw keuze ZFM. Goedenavond, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Het ministerie van Volksgezondheid trekt honderden miljoenen euro's uit voor laboratoria... die dit najaar de GGD-coronatesten moeten analyseren. Daarmee blijft de testcapaciteit op vrijwel hetzelfde pijl als nu het geval is. Op Schiermonnikoog zijn vanmiddag zo'n 30 kinderen ingeënt tegen het coronavirus. De GGD was daar om volwassenen een tweede prik te geven. En nu tieners ook een prikafspraak mogen maken, heeft de GGD meteen alle kinderen in die leeftijdsgroep op het eiland benaderd. En bij grote verzekeraars zijn tot nu toe zeker 100 meldingen binnengekomen van schade door het noodweer van gisteravond in Zuid-Limburg. Daardoor kwamen straten blank te staan en raakt het treinverkeer verstoord. Het weer op veel plaatsen regen, ook morgen is het bewolkt en regent het ook vooral in het oosten van het land en dan wordt het zo'n 17 graden. CLS As taken your money, your mother said you should bet. FM, Zon, zee, zandvoort en zomerhit no need to go down Easy now, no need to down that is where we're from Whoop whoop, when you run, come around, I phone fini le jour de chance. Je wordt weer op je kaneel, je En daar is het ook bij gebleven. En iets anders verwachten we ook niet. een ademloos gesprek, en misschien zie ik je ooit nog een zet je radio in het Zand. Dit is ZFM Zandvoort. Zandvoort. Thank you. Les raisons qui nous poussent changer tout J'aimerais qu'on oublie le boulot Pour qu'ils espèrent Beaucoup de sentiments De race qu'il faut Qui désespèrent Je veux les gamins ouverts Des amis pour parler de leur peine De leur joie Pour qu'ils le vivent Des infos qui ne divisent pas Changer C'est le secteur. Just as long as I stay, I'll be waiting. It's not a second, we're seven seconds away. Or just as long as I stay. als bruisende Watplaas. Ook in de zomer. CFM.